Jelle Seubring met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft nieuwe testen uitgevoerd met kruisraketten. De kruisraketten werden volgens het Zuid-Koreaanse leger afgevuurd richting de Gele Zee. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau spreekt over een test met een belangrijk wapensysteem... en zegt dat de raketten een afstand van 1500 kilometer hebben afgelegd. Voor zover bekend is het al de derde rakettest die Noord-Korea dit jaar heeft uitgevoerd. In de Democratische Republiek Congo zijn zeker 13 buitenlandse militairen gedood... bij gevechten met een rebellengroep. Zes van hen maakten deel uit van een VN-vredesmissie. Het gaat om soldaten uit Zuid-Afrika, Malawi en Uruguay. Vanwege het escalerende geweld in het gebied... komt de VN-veiligheidsraad vandaag nog bij elkaar voor een spoedberaad. De rebellengroep heeft de afgelopen weken veel terrein gewonnen... en de oostelijke stad Koma omsingeld. De groep vecht al ruim twee jaar tegen het Congolese leger om de macht en om grondstoffen als koper, goud en diamant. Roemeense experts komen vandaag naar Assen om te kijken of de overgebleven stukken in het Trends Museum beschadigd zijn. Een bijna zuiver gouden helm uit de 5e eeuw voor Christus en drie gouden armbanden werden vrijdagnacht gestolen uit het museum. De archeologische topstukken komen uit Roemenië. De Amerikaanse en Canadese kustwacht proberen al dagen een vastgevroren vrachtschip los te krijgen. Het Canadese schip zit vast in het ijs van het Eriemeer meer op de grens tussen de twee landen. Aan boord zijn 17 bemanningsleden en twee ijsbrekers proberen het ruim 200 meter lange schip los te krijgen. De grote meren in het gebied vriezen in de winter vaker dicht. Het weer, het is droog met op sommige plekken wat bewolking met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend blijft het droog met wel wat zon en wolkenvelden. Later op de dag vanuit het zuidwesten regen en dan neemt de wind ook flink toe. tot een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm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 Het Niet zo'n pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud, maar klein. Dit hart, ik heb het pas gekost. Bewust een tweede hals. Dus je blijft geen gouden koper, ook kopen. al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart.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 Oh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 Vraag jezelf onvergiversen in de spiegel op de wc. Had een meisje genoeg, maar nog niets geleerd. Geef het meer, geef het meer. Wanneer zal ik genezen zijn? My leave.